10 uur Freddy Fontein met het NOS-Journaal. In Israël heeft een jongen van 14 bekend de grote bosbrand bij de stad Haifa te hebben veroorzaakt. Hij verklaarde tegenover de politie dat hij een waterpijp rookte in het bos. Een brandend stukje kool zou de brand hebben veroorzaakt. De jongen schrok zo van het vuur dat hij terug is gerend naar school en niets heeft verteld. Vandaag wordt hij voorgeleid voor de rechter. Twee andere jongens die waren aangehouden zijn gisteren weer vrijgelaten. Bij de bosbrand kwamen 42 mensen om het leven. Ook moesten zo'n 17.000 mensen hun huis uit. De wegen zijn op veel plaatsen spiegelglad door aanvriezende mist. Vooral in Noord- en Zuid-Holland zorgde dat vanmorgen vroeg voor grote problemen. Op de A7 zijn tientallen ongelukken gebeurd. De A5 en de A7 waren urenlang afgesloten. Rijkswaterstaat heeft op de Ring Amsterdam en op de A7 een maximum snelheid ingesteld van 50 km per uur. Nu is het vooral mis op de A6 in Flevoland en in de regio's Rotterdam en Den Haag. Volgens Rijkswaterstaat is er vannacht voldoende gestrooid, maar blijkt dat weinig effect te hebben onder de huidige weersomstandigheden. Schiphol heeft ook last van de dichte mist. Daardoor zijn tientallen vluchten vertraagd of geannuleerd. De mist blijft op sommige plaatsen de hele dag hangen. 19 landen laten vrijdag verstek gaan bij de uitreiking van de Nobelprijs voor de vrede. Dat zegt het Noorse Nobelprijscomité. De prijs werd toegekend aan de Chinese dissident en mensenrechtenactivist Liu Xiaobo. Niet alleen China laat het afweten, ook onder meer Rusland, Iran en Cuba komen niet. De Chinezen zijn kwaad over de prijs en mogelijk hebben ze de andere landen gevraagd om ook weg te blijven. Liu kan zelf niet bij de uitreiking aanwezig zijn. Hij zit een gevangenisstraf uit van 11 jaar wegens zijn roep om hervormingen in China. Het weer, op grote schaal mist en er kan ook wat motsneeuw vallen. De mist los maar moeizaam op en heel af en toe breekt de zon door. Het wordt min 1 graad in het oosten tot plus 2 aan de westkust. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. Met, Met nu de herhaling van Zondag in Kermerland. 2001 was het hè Texas brang, uh, bracht deze hit uit Er wordt nog steeds heel veel gedraaid hè Inner Smile Zondag in Kennemeland En uh, ja, goeiemiddag Welkom bij Zondag in Canerland, het laatste uur alweer, derde uur. Met, uh, ja, onder andere, ik ga aandacht bieden aan de Jeugdsportpas. Uh, heel goed initiatief, vooral voor de kinderen die veel willen sporten. SV De Blinkert gaat binnenkort een uh, handbaltoernooi beginnen. En we gaan natuurlijk uh, Sien Nicolaas bellen. Dus dat wordt heel erg spannend. Heeft hij drukke tijden? Hoe, wat gaat hij doen met de gladheid? Al dat soort vragen, dat krijgen we allemaal straks. En zometeen hoor je Amy Winehouse in Stronger Than Me. Een van de eerste hits geweest. Dus nog voor Valerie. Maar het is wel een te gekke plaat. Amy Winehouse in Stronger Than Me. En goedemiddag, hè? to be stronger You be stronger than me. You should be stronger than me. You should be stronger than me. You should be stronger. Als je kijkt op uh, internet, bijvoorbeeld op YouTube en je zoekt de live versie van dit nummer op, zie je Amy Winehouse in nog in normale staat. Nog een beetje vet aan de huid, geen tatoeages, geen uh, doorsnoven neus, ik zeg maar wat. Maar nog een heel uh, ja, een jong meisje eigenlijk, die uh, nog steeds een hele goede strot heeft overigens. Maar dat is wel uh, apart om dat te zien. En uh, ja, ze is nu zo gek geworden. Dus ik las vorige week weer een bericht over uh, Amy Winehouse, dat ze is bevriend met een aap. Want de nieuwe beste vriend van Amy Wauw is iets niets minder dan een klein aapje. De rehab-zangeres werd bevriend met het beestje tijdens haar verblijf in Barbados. Mensen die het vriendschap zagen opbloeien tussen Amy en het aapje vrezen dat Amy niet rust voordat het beestje officieel tot haar huisdier werd opgenomen. De vriendschap met het aapje lijkt een stap in de goede richting te zijn voor Amy. De 26-jarige zangeres stond er lange tijd onbekend, ze voor niets en anders te interesseren dan voor dranks en drugs. Nou, dat is maar waar je mee blij bent. Hè. Amy Wauw is elke week wel een nieuwtje over haar, maar je kan zeggen wat je wil ze is wel een fantastische zangeres net zoals deze zanger, ook heel goed Stevie Wonder en Abduit By. But I'll never, never, never make my baby cry And it's alright, but I can't do Out sight, because my heart is true She En you get what you give. We gaan even door met een uh, aantal showberichten uh, die ik heb gevonden. Want Monique Smit, de zus van Jan, is, uh, ja, die reed na een optreden in Antwerpen met gierende banden naar huis. Maar daar was de politie van Antwerpen niet zo ge van gecharmeerd. Monique werd op het laatste moment aangehouden door de politie, twittert ze. Thuis worden we toch 100 meter voor mijn huis aangehouden. Stop politie, ingehaald waar het niet mocht. Haha, dat is pech hebben, trusten. Haar rijkund, ze hebben haar een lieve duit gekrocht. Ze is nu 160 euro minder. En Linda de Mol, breed record. De kont van de Sint heeft Linda Mol geen, win geen windeieren gelegd. Linda's Ik hou van Holland trok maar liefst 2,9 miljoen kijkers. Het staat op de eerste plek van de best bekeken programma's van de zaterdagavond. De Sint-uitzending was bovendien de best bekeken Ik hou van Holland ooit. Sint kwam ook op bezoek bij Paul de Leeuw, maar desondanks staat Paul met 1,3 miljoen kijkers slechts op de achtste plaats van best bekeken programma's. Oeshi en Lucy hebben de Sint niet nodig kennelijk, uh, want Wendy en haar typetje staan met 2,1 miljoen kijkers op de tweede positie. Ook Jack Spijkermans, wat vindt Nederland scoorde goed, met 1,4 miljoen kijkers. Dankzij Jack, Wendy en Linda was het toch weer een vruchtbare avond voor RTL en Shakira, de wereldser, op bezoek bij Jan Smit. Zangres Shakira blijkt bij een heuse visfan te zijn en bracht daar een bezoekje aan Jan Smit in Volendam. Jan Smit, de niet zanger, maar de palingroker, meldt op zijn Twitter dat hij deze week werd verrast door een bezoek van deze superster. Bijzondere gast gisteravond, Cher, uh, ster Shakira, genoot van een heerlijke vis en rondleiding rond haar rokerij en museum van Ahoy naar Volendam. Shakira die op 2 december een spettende concert in Ahoy gaf... deed zich niet alleen te goed aan allerlei lekkere vissen, lekkernijen... maar ging zelfs met Jan en zoon Evert op de foto. De andere Jan baalt intussen als een stier dat hij daar net niet bij was. En kan je deze plaat nog herinneren? Vorig jaar was het een hele grote hit en dat typeert een beetje de koude sferen. De koude sfeer van buiten, de koude lucht, de sneeuw... En het brengt het ook weer een beetje sfeer binnen. Binnenkort kerst, en ik pas deze ook wel bij: hoor. Our flies. City en Fireflies. Zometeen behandelen wij nog even de tussenstand. Ieder, nou, het zijn nu eindstanden geworden in de eredivisie. En het uh, regio-nieuws um, ja, van deze omgeving. Maar nu eerst een nieuwe single van Sia en die heet Stop Trying. Trying Sia. En we gaan nog even verder met een uh, aantal nieuwsberichten hier uit de regio. Uh, Slippertijd in de Verlorenstraat. Dondagavond rond 10 uur is een grote 4x4 auto door de gladheid geslipt in de Kostverlorenstraat. De bestuurder raakt ter hoge van... Uh, even kijken, raakt het het hoogte van de kwaardles van de uitvoortlaan de macht over het stuur kwijt en raakte in de slip. Hij belandde tegen een boom waardoor het zware vuurtuig op zijn kant tot stilstand kwam. De buurtbewoners gealarmeerde hulpdiensten hoefden echter niet met spoed tot handelen over te gaan. Omdat de bestuurder ongedeerd zelf uit het uh, voertuig was gekomen. De wagen werd uiteindelijk weggesleept. Uh, hierbij enkele... Ja, en op, via internet zandvoortjekrant.nl zijn foto's te zien. Zandvoort schoon, help mee en maak uw stoep sneeuwvrij. Koning Winter komt weer op bezoek. Een witte wereld met sleetjes, schaatsdochten, gladde wegen... een vastgevulde bladafval en nog meer lief en leed. De gemeente heeft alles in gereedheid voor de gladheidbestrijding. Veel is daarbij geregeld, maar niet alles. U kunt, uh, u kunt helpen door uw eigen stoep en of die van buren sneeuwvrij te maken. En trappen en hellingen van strooizout te voorzien. Strootzuid kunt u, op, uh, kunt u uit openbare zoutbakken gebruiken. Samen komen ze veilig de winter erdoor. Voor meer informatie kunt u kijken op www.zandvoort.nl slash loket slash wonen en bouwen slash gladheidbestrijding. Voor het gladheidbestrijdingprogramma 2010. De spanning uh, stijgt wel een beetje hier in de studio, want... Want uh, binnenkort uh, gaan we Sinterklaas bellen. Rond kwart voor. Ik zei aan de lijn. Maar nu eerst een prachtig nummer van een geweldig artiest. Gavin The Crawl. Met zijn prachtige single Just Friends. Ik saw je daar last night. Standing in the dark. You were acting so in love. hand upon his heart but you were just friends at least that's what Kevin de the Crawl. En Just Friends. Hier bij Zondag in Kennemerland. We hebben alle einduitslagen binnen in de Erevisie. Willem II tegen Feyenoord had ik al verteld. Het is 1-1 geworden. Utrecht. Wint met 2-1 tegen SC Heerenveen. En uh, ADO Den Haag verliest met 2-0 tegen AZ. Zo is de stad nu. PSV en Twente uh, gaan een kop met 37 punten. Gevolgd door FC Groningen op de derde positie met 33 punten. Uh, Ajax volgt daarna samen met AZ. En die hebben beide 32 punten.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 Ga het roer meteen weer om en dan schreeuwt ze en dan zwijgt ze ik schreeuw en zwijg naar haar. We gaan hoe ja, ook vandaag nog uit elkaar. CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei, maar gekregen van een moeder, van mijn moeder.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 CD van jou, CD deed van mij. Zij deed van ons allebei. Maar ik van moeder, Van mijn moeder, dus van mij. Zij van jou, zij van. Ja, heerlijk hè. Phil Collins met uh, Two Hearts. En dat gaat weer een beetje beter met uh, Phil Collins. Had veel problemen met zijn... Uh, ja, zijn hij, wordt hij wordt ook wat ouder, dus hij werd wat blinder en wat dover. Maar hij gaf later weer een concert, dus dat gaat weer een stuk beter met hem. Volgende item dat ik even kort ga behandelen is de Jeugdsportpas. Een, uh, ja, een heel goed initiatief um, van de Jeugdsportpasorganisatie. Uh, Want de Jeugdsportpas is bestemd voor alle basisschoolleerlingen uit de groepen 4 tot en met 8. En de scholieren van het voortgezet onderwijs uit de gemeente Haarlem... Haarlem en Lieders, en Bloemendaal. Dit geldt ook voor de kinderen die al lid zijn van een sportvereniging. Het is een nieuwe mogelijkheid om kennis te maken... met andere minder bekende sporten en verenigingen. De cursus vinden we allemaal na schooltijd plaats... en staan onder begeleiding van gediplomeerde trainers... Via www.jeugdsportpas.nl kun je je digitaal inschrijven voor de Jeugdsportpas. Sportsupport afdeling Jeugdsportpas op uh, 023-525-1630. Dus 023-525-1630. Alleen, uh, ja, je kan alleen die uh, nummer bereiken tijdens een spreekbuur op dinsdag uh, 5, 3 tot 5 en op vrijdag van 12 tot 3. Ik denk dat je het beste gewoon even kan kijken op www.jeugdsportpas.nl Er staat uh, onder andere ook een e-mailadres van deze organisatie. Echt een te gekke organisatie. Heel goed. Dit is de nieuwe single van Bruno Mars. En die heet Grenade. Easy come, easy go. That's just how you live. Oh, take, take, take it all. But you never give. Should've known, you was trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they open? Gave you all I had and you tossed it. Tossed it in the trash you did To give me all your love is all I ever ask Cause what you don't understand is I catch a grenade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 Hij is nu al nummer 1 in Amerika. En uh, ja, hij is wel erg goed hoor. Hè? De nieuwe van uh, Bruno Mars. En die heet Grenade. Ja, vanavond is het zover. Uh, het pakjesavond. Aan de lijn hebben wij Sint-Nicolaas. Goedemiddag Sint. Goedemiddag sint FM. Ik hoor alleen maar leuke plaatjes gebreid uit. Ja, vindt u dat? Hoe gaat het ja. met u? Nou, het zijn wel drukke dagen op het ogenblik, hoor. Vooral vanmiddag en vanavond moet ik vele bezoeken afleggen. Gelukkig helpen de pieten mij, want ik ben niet zo jong meer, hè? Ja, want hoe gaat het met de pieten in de kou en met Amerika, Amerika bijvoorbeeld? Nou, van Amerika zijn natuurlijk wel koude dagen, hè. Maar gelukkig krijg je veel wortels van, van al die lieve kindertjes... die overal ontmoet en natuurlijk ook in Santwoorden heb gezien. Met de Pieter gaan het ook goed hoor. Ze zijn warm aangekleed. En als ze door de schoorsteen moeten klimmen. krijgen ze vanzelf warm. Maar ik moet ze wel in het gereel houden. want ze zijn soms wat ontbogend, hè. Is het boek nog gevuld deze periode. met een aantal stoute kinderen? Nee, nee, nee, nee. Op mijn verjaardag zijn er alleen maar lieve, lieve, lieve kinderen. die hele mooie liedjes kunnen zingen. En daar ben ik heel blij om dat ze met mij die verjaardag willen vieren. Sta ik er eigenlijk ook in, Sint? Jij jij eens even kijken. Nee, maar je kan er nog wel in komen. Oh, oh, oh. Een plaatje voor me draait. Dat zou, ga ik voor je doen. Wat moet ik draaien? Nou moet je luisteren. Ik heb het laatst van de week een plaatje gehoord en dat vond ik zo leuk. En dat was van Ome Henk. Van Ome Henk? Ja, en het heet Sinterklaas. Nou moet ik even in het Engels. Is hier to stay. Oké. Okay. Kan je dat plaatje van me draaien? Ik ga dat voor je draaien. Hé, hey maar even wat anders. Nou zie ik ineens, dan hoor ik dat jij. Rudy Nicola heet? Je bent toch geen familie van mij, hè? Nee, nee, Sint. Ik heet Nicola, niet Nicolaas, hè? Oh, dan is het goed. <laughs> Oké. Okay, nou, ik moet er echt van door. Ik hoop er wat mooie muziek te worden vandaag. Want ik heb het heel, heel erg druk. En jullie veel plezier vandaag in de studio. Nou, Sint, hartstikke bedankt. En ik ga het plaatje voor je draaien, hoor. Nou, heel goed bedankt. Dankjewel. Doei. Hoi. Zeg, ome Henk. Gaat u weer zo?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 Of, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ik een oh, kom er eens steken, die daar aan de dag op Hey, wie kom redden? Help mij uit de brand. Mijn paard galopeerde en ik viel eraf. Ik hang hier al uren, ik lijk wel waf. Toen Bel de politie, ik hou het niet meer. Nou, nou, nou, nou, nou. Wat is dit voor liedje? Wat heeft Sinterklaas nou weer aangevraagd? Jongen, jongen, jongen, dat kunnen we toch niet draaien. Jongens, jongens, jongens, jongens, jongens. Nou ja, hartstikke leuk natuurlijk. Ik wil Sinterklaas natuurlijk bedanken hè, voor dit uh, leuke gesprekje. Hij heeft het druk, hè? Ja, hij heeft het heel druk. Voor iedereen moet hij natuurlijk pakjes rondbrengen met zijn pieten ways to make you see I want you to stay here the side I won't be okay and I won't pretend I am So just tell me today take my, take my heart Please take my heart Please take my heart Just say yes Just say this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 Was all I wanted, all I want. It's all I want. It's all I want. It's all I want. It's all I want. All I want. Just September vorig jaar maakte Nederland kennis met deze band. Tenminste niet met deze band, maar met dit nummer van deze band. Ik heb het hier voor Snow Patrol en de single Just the Sea. Yes, en we gaan naar het laatste, ja, het laatste uh, onderwerp, het laatste regionaal nieuwsje van, uh, van deze uitzending. SV de Blinkert heeft plannen om volgend jaar een groot handbaltoernooi te organiseren. De enige handbalvereniging in Haarlem wil dat evenement houden tijdens Pasen 2011 van 23 tot en met 25 april. Het toernooi is voor de jeugd, senioren en voor verstandelijk beperkte, uh, voor iedereen dus. Het paastoernooi van de Blinker heeft een lange geschiedenis. De, uh, de vereniging stond vroeger in Haarlem en omstreken bekend om het paastoernooi voor de jeugd. Dat toernooi wordt nu een nieuw leven ingeblazen en wordt bedoeld voor iedereen. Voor meer informatie kan je kijken op www.svdeblinkerts.nl we zijn er bijna klaar, maar nu eerst nog even een plaatje van Sam en Dave. En hold on! I'm coming! Sam en Dave, hier bij Zondag in Kennemerland. hold on, I'm coming. En zo wisselen we oud en nieuw af, hier bij, uh, bij Zondag in Kennemerland. En uh, zo zijn we weer aan het einde gekomen van Zondag in Kennemerland. Ik herhaal het nu nu heel vaak, hè. Zondag in Kennemerland, Zondag in Kennemerland, je weet het. Um, ja, ik wil je in ieder geval een fijn uh, Sinterklaasfeest wensen. En uh, ja het gaat weer bijna gebeuren Morgen kan het uiteindelijk weer Er mogen weer echt legaal kerstplaatjes draaien op de radio Is dat leuk? Ja dat is leuk Volgende week zijn we natuurlijk weer helemaal aanwezig En blijf lekker luisteren Hier bij ZFM Zandvoort en AB Radio Nu eindigen we met een kerstplaatje Chris Ria En I'm driving home to Christmas Een fijne avond en fijn Sinterklaas I'm driving home for Christmas Oh I can... See those faces I'm Driving home for Christmas Yeah Well I'm moving down that line And it's hunt home.